Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De grenscontroles die het kabinet wil instellen beginnen op maandag 9 december. Dat heeft asielminister Faber bekendgemaakt. Het kabinet wil die controles om illegale migranten tegen te houden. De controles zijn voorlopig voor een half jaar. De Marechaussee gaat het doen, al krijgt hij geen extra mensen om de controles uit te voeren. De branden in tientallen auto's op een parkeerterrein in Rijzenhout onder Schiphol zijn mogelijk aangestoken. Werknemers van een bedrijf ernaast zeggen dat ze op camerabeelden twee mensen hebben gezien die met jerrycans over het terrein liepen. Vervolgens staken ze auto's in brand. Het zou gaan om een zakelijk conflict. De politie onderzoekt de brand. Er is nog niemand opgepakt. Bij de brand in Rijzenhout zijn 40 tot 50 auto's uitgebrand. Israëliërs kunnen voorlopig beter niet naar evenementen in Europa gaan. Volgens Israël kan het onveilig zijn... Om naar een sportwedstrijd of popconcert te gaan. Het land zou aanwijzingen hebben dat Israëliërs mogelijk worden aangevallen... zegt verslaggever Sander van Hoorn. Het ligt hier in de beeldvorming en dus niet alleen bij Netanyahu, echt alleen maar aan het toenemend antisemitisme en het aantal moslims in Europa. En in die zin is het ook niet verwonderlijk dat bijvoorbeeld nu... de Israëlische autoriteiten oproepen om niet naar die wedstrijd... donderdag tegen Frankrijk en in Frankrijk uh, te gaan. In Parijs worden onder meer 4000 agenten ingezet... om te zorgen dat het veilig blijft bij sportwedstrijden. Ja, een volle agenda vandaag. Het is Sint Maarten, het is de elfde van de elfde, en het is Singles Day. Dat laatste is nog niet echt een ding in Nederland. Het idee, met veel korting in de winkel vieren dat je single bent, maar zitten singles een beetje te wachten op dat feestje. Verslaggever Esther Hendrik zocht uit of Singles Day al een ding aan het worden is. Nou, ik heb er toevallig van het weekend van gelezen in de reclame. Ik kon het niet. Heb je Singles Day? Wat is dat? Ben je single? Ja. Nou, heb je Singles Day? Oh, dankjewel. Oh ja, dat, oh, dat wist ik niet, nee. Dus er zijn heel veel acties, net zoals Black, net Black Friday. Um, daar doe ik over het algemeen ook niet echt aan mee, nee. Maar ja, als ik er van ge gebruik van kan maken, dan zou ik dat zeker doen, ja. Ik koop alleen iets als ik het nodig heb en niet per se als er in een 30% kortingsactie is of zoiets. Allemaal oplichterij. Want normaal is het dezelfde prijs, alleen maken ze het voor die dagen even iets duurder en dan trap jij er lekker in, nee. Doe ik niet. Bent u single? Nee, zeker niet. Het weer, echt Hollands weer. De zon schijnt, maar er kan ook elk moment een bui vallen. Het is max 13 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits komt op gang en hier en daar begint het wat langzamer te rijden. Op de A4 bijvoorbeeld, Amsterdam richting Den Haag, komt ook door een ongeluk bij Roelofaansveen. De weg is weer vrij, maar toch nog 20 minuten in de file vanaf Schiphol. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Ik ben verkouden! Ik ben verkouden! hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey.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 Arme knul van mij, ik kom er straks. Nou, jij zei het, bij... Dolly. Het uh, heerst wel een beetje, hè? De, de, de verkoudheid en de Zeker. griep en dergelijke. Ja, hè? ja, ja. Ongelooflijk, er ja. zijn heel veel mensen verkouden. En afgelopen donderdag werd de tweede ronde van de grieprik uh, nog uh, neergezet uh, bij uh, de huisartsenpost. En ja. Uh, ja, ik hoop wel dat het allemaal voor die mensen op tijd uh, gekomen is dan. Het <tie> ja, ja. Ja, ja, ja, ik weet niet, ben jij gegaan? Ja, ik ben het Twee weken geleden. En de corona ook? Uh, corona niet. Nee, ik heb ze alle twee maar even niet gedaan. Nee, oké. Okay, okay. nee, ik denk ik zie het wel als ik ziek word. Nou ja, zo ja. is het ook. Ja. Even na vier uur, welkom terug. Zandvoort op zaterdag. Omdat ik een beetje verkouden ben, had Dolly deze plaat uitgekozen. Oh, oh jou, en ja. En ik ben verkouden. <laughs> ik ben verkauwer. Leuk hoor, ook een beetje begrepen. In tijd van de radio toen ja. dit een hit was. Want dan had je ook Snap en de Power natuurlijk. Waar dat ja, van ja. nagenept is, zeg maar, de plaatje. Ja, ja, ja dus mooi. Zeker. Mooi, ja. Hey, we krijgen zeker. druk in dit uur. Zeker. Heel druk, want er is een boel te vertellen. Ja, we hebben wat, wat nieuws. Uh, we gaan natuurlijk nog Duintjesveld bellen. We gaan bellen met Randall Lawson... De Pit Report. We gaan u voorstellen aan een prachtig hondje. die zit te wachten op een lekker warm mandje. En tussendoor ook nog plaatjes draaien. Fleur, hè? Is de dame in kwestie. Fleur, ja, Fleur, het hondje. Ja, lief. Zo'n lief kopje. Dus ja, daar gaan we straks alles over vertellen. Zeker. Zou ik maar snel met de muziek beginnen dan? Want anders komen we daar ook niet aan toe. Met de muziek. Ja, de muziek. Ja, nee, je ja. hebt net toch wat gedraaid al. Ja, maar. Het dus zat toch voor een ja, uur. Jawel, één ja, <laughs> plaat in een uur. Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen natuurlijk. Dan uh, praten we nog eventjes door, uh, Dolly, nee, wat jij wilt. Joh. Nee, nee, nee, niet wat ik wil. Het is jouw programma. Ik ben sidekick. <laughs> sidekick. Ja. Oh, we hebben een liedje van de sidekick. Ja, je weet het niet. Ga jij er maar eentje uit bedenken? Ja, mag ik er eentje uitzoeken? Ja, zoek Ach. jij er maar eentje uit. Ja, maar dat wordt dan waarschijnlijk geen jaren tachtig hoor. Nee? Nee, Oh nee. Harry, Nee toch? Nee. Oh, gelukkig, gelukkig, gelukkig. Nou, we gaan het allemaal horen in dit uur van Zandvoort op zaterdag. Het uur, welkom begint inderdaad al uh, een beetje schemerig te worden. De lichters zijn aangezet daar op Duinkesveld. En straks gaan we weer naar Piet voor de tweede helft. De wedstrijd SP Zandvoort tegen Medeblik. But ooh, but I'm still standing. You're such a natural scene. That makes me dry. try, try, try, try. <laughs> Sweet little mystery that makes me try, try, try, try. It makes me try. Sweet little mystery that makes me try, it makes me try. Amen. That was something Cause you came to I by what planted seeds I know my man's gonna stand by me Breathing in my gentle breeze Bijna helemaal, wat hij is mooi. Hè. Jolien, de uitvoering van Beyoncé. En met die uitvoering van Beyoncé gaan we weer naar de tweede helft toen Naar Duintjesveld, naar Piet Pijper. Piet, welkom terug. Welkom Fred. Even een kopje soep uh, genomen in de pauze. Yes, ik? Nee, nee, ik? Nee, ik ben gewoon op het plekje bij zitten. Oh, oké, okay, oké. Okay. Op dat moment is het dan net weer druk en dan moet ik weer helemaal terug. Nee, ja ik wacht meestal... Ik maak het eerst met jou allemaal af en met de wedstrijd af en dan gaan we daarna gaan we naar de kantine. Ah, heel verstandig, heel verstandig. Yes. Nou. En thee en andere lekkere rekeningen. Kijk, helemaal maar, goed. Uh, ja, hoe zijn we de kleedkamer uitgekomen? We zijn uh, ongewijzigd de kleedkamer uitgekomen, met zo'n persoonpoort. Dus we zijn, we zijn inmiddels weer uh, in de negende, tiende minuut van de tweede helft. Het is uh, over en weer onze Mika uh, Bloem, die uh, redt net red een mooie bal. En uh, wij, wij, uh, het lijkt erop dat uh, toch in de hier, dat uh, op medeblik iets sterker uit de kweekkamer is gekomen. en zo. Want ze uh, zijn weer in de aanval. Inmiddels uh, uh, gaan we op links door. Dani Bakker, ons uh, talent, wat bij Volendam gaat proberen om uh, een hoeveelwedstrijd te mogen spelen. Dus hij is uitgenodigd. daar. Ja, dat is heel leuk. We gaan verder in de aanval. Maar het, is, het is echt, ben je heel somber hier. Heel donker en koud en kil en... Uh, is iets meer. Bij de open aarde zitten we een glaasje rode wijn, maar dat doen we daarna. Dan komen we de geloede Stoppelaar aan. Onze trouwe supporters die toch ook altijd nog uh, de weg naar, het, uh, naar de tribune kunnen vinden. die. Stovelaars. Kijk, kijk de, mannen, kijk. de mannen van de doelpunten van vroeger. Ja, maar die en, moest je uh, erbij hebben, hè, Piet. <laughs> die moeten we erbij hebben. <laughs> ja, ja, ja, zeker wel. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, Dus uh, nou, een mooie tweede helft, hopelijk uh, nog uh, ja, voor het je. Raar wat wat er melden is, dan ben ik, uh, meld ik me en. Uh, Inmiddels zit ik geplakt naast Jaap, dus die, die port me wel ook wel ik goed op <laughs> Oké. Okay. Doe Jaap de groeten okay. en we spreken elkaar Jaap, straks weer. Oké, okay. okay. hoi. Doei. Geen Jaap Bloem, hè? Die andere Jaap. <laughs> hoort hij <die> niet meer. <laughs> Oké. Okay. Ook oh, goed, Shepard is hier.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 Pers en uh, Geronimo van alweer heel veel jaartjes geleden. ZFR, Pit Radio Pit Report! Ja, we gaan naar het uh, leukste winkeltje van uh, Nederland uh, toe, uh, Dolly. <laughs> Dan weet je wel waar we heen gaan, hè? He? Ja, dat weet, ja. Ik, dat weet je meteen. Ja, want, hij, had, uh, uh, hij, had het, hij had het gewoon zo moeten noemen. Misschien ja. Ja, wel. Of Het ja. theater van de Autosport, het leukste winkeltje: het theater van de Autosport. Ja. Pak je ja. ze allebei. Renal, goeiemiddag trouwens. Ja, goeiemiddag. De is zelfs de winkel van Nederland. Zullen we wel ja. Ja, ja, ja, zeker. We maar ja, dat, ja, dat gaat goed komen, zeg jij. Het aftellen is begonnen, hè? Ja, het gaat ook harder dan ik verwacht, dat moet ik zeggen. Ja, nou ja, inderdaad, ja, we... de tijd vliegt voorbij. En voor je het weet is het 1 januari. Ja, dan ga je verhuizen, hè? Ja, nee, ik ga helemaal niet meer verhuizen. Ik ga, ga je... er lekker gewoon mee stoppen. Stoppen? Dan ga ik even genieten. Ja. ja, hou jij even op. Ik, ja. ik, ik, ik ga, ik ga je me eerst vertellen waar vier hier altijd feest? Denk ik leuk, ik ga langskomen? Gaat die stoppen? Ja, ja we zo... gaan er mee stoppen. We gaan er echt mee stoppen. Ja. Dus, uh, de eerste zaterdag van het nieuwe jaar is echt de laatste dag. Ach, en dan, nee. hebben we, dan hebben we het uh, mooi gehad uh, met uh, 30 jaar uh, Winkel. En dan is het allemaal leuk geweest. Ja, ik, ja. uh, voor het leven genieten, absoluut. Je, ik kan je ook geen ongelijk geven. Je hebt gered, daar is het leven voor. Daar, leven daar voor. moet je leven, heerlijk is, van genieten. Is, ik zeg altijd, maar het leven is uh, één groot feestje. Dus daar moet je er ja. ook een feestje ja. van maken. Ja, zeker, ja. zeker weten. Ja, ah, en uh, dat, is, uh, dat heb jij zeker verdiend. Uh, en we hebben er in ieder geval van genoten, van al die jaren. Maar we raken ja. je niet kwijt bij de radio, toch? Nee, natuurlijk niet. Oh, nee, joh, gelukkig. Nee, nee, nee. Gaat helemaal <laughs> goed komen. Gaat <laughs> helemaal dat, dat Je blijft de pit Report, meneer. Ja, pit Reports. Ja. En uh, zo nu dan op locatie. hè, kunnen we ook wel een keer doen. Uh, ja, en we, en ja, we krijgen volgend jaar prachtige locaties, jongens. Want uh, de eerste wedstrijd waar we mee beginnen... met de Young Timer Touring Challenge... is op Monza. Nou, dat is toch prachtig. ja. ja. Oh, ja. Dan gaan we ook gelijk op een, op een heel erg mooi circuit beginnen. Ja. En, uh, en we, zien, uh, we gaan naar de Lausitzring En we zitten op S Zolder, We zitten op Spa-Francorchamps. Uh, Assen gaan we ook nog heen. En we zoeken nog een uh, andere... Het wordt waarschijnlijk uh, Wieborg, zoals de Denen zeggen, een hele mooie straatrace in Denemarken. Oh, dus, kijk. Dus we, we, gaan, we gaan een fantastisch, uh, fantastisch jaar krijgen volgend jaar. Ja, als, als die zolder van jou maar geen uh, rommelzolder is, dan, uh, ja, joh, dan nee, is het goed. Nee, het is echt uh, het circuit van zolder. De Omloop van Terlamen heet het op. Oh, dat is zo ja, mooi jors, hè. Die Belgen. Uh, dat is daar zo'n mooi circuit. Dat is zo prachtig. En we komen er eigenlijk veel te weinig. Maar, ja, het komt omdat we daar eigenlijk nooit geluid mogen maken. Maar nu hebben we het evenement dat we het wel mogen maken. Hey. Dus dan gaan we het ook doen ook. Zeker weten. Nou ja, of wij voorlopig nog geluid maken op uh, Zandvoort, daar wil ik eigenlijk uh, even mee beginnen. Ja. Dat is maar de vraag. 2025 hebben we in de pockets, maar daarna. Ja. Gaat het een, een, een, een relatiesysteem worden? Ja, zeg maar, een lucht, wat, ik bedacht, wat ik gehoord heb, een relatiesysteem samen met Spaafranco Schal. Uh, het ligt natuurlijk een beetje aan. Hè? Ik denk dat het met veel meer zaken te maken heeft dan wat uh, uiteindelijk uh, natuurlijk, uh, de organisatoren van de Grand Paris willen. Het heeft natuurlijk ook vaak met de financieel plaatje te maken. Gaan we het wel redden, gaan we het niet redden? Ja, als ze hele goede ondernemers zijn, daar in Antwoord. Moet je wel gaan kijken of ze in de tribunes volkomen te zitten, natuurlijk. Ook in 2026. En uh, uh, dat feestje is altijd heel leuk, maar uh, ja, vijf keer feestje, dan wordt het feestje vaak minder, maar dan wordt de inkomsten ook een stuk minder, denk ik. Ja. Ja, dan is een relatiesysteem is helemaal natuurlijk niet verkeerd, omdat we zeggen, we slaan een jaartje over en we gaan daarna weer een jaartje. Dan hou je de mensen hongerig, hè? <laughs> maar nou ja, dat, uh, zo zag ik het ook, hoor. Maar uh, ja. Ja, ze ja. kunnen ook denken, van, ja, als we met al die aanpassingen die we, die we gedaan hebben, dat moeten we elk jaar hebben we het voor, uh, voor de kast zo'n evenement als uh, de Grand Prix nodig. Ja, dat weet ik niet. Ik, ik kan helaas niet in de boek, boekhouding bekijken van het circuit. Zij weten dan is goed zelf heel erg goed wat, er, wat, wat de mogelijkheden en wat niet mogelijkheden zijn. Ik weet wel dat het feestje, daar zelf echt verschrikkelijk veel geld kost. Om al die tribunes neer te zetten, het hele feestje binnen te krijgen. De hele, zeg maar, alles er rondomheen. En dat moet natuurlijk toch wel weer een beetje teruggehoest worden. En dan moet er moeten kaartjes voor verkocht worden. Ja, zeker. En als ik me niet vergis was dit jaar... Het circuit niet uitverkocht. Dus ja, dus, er kan altijd nog al meer bij, zullen we zeggen. Uh, nou ja, hey, laten we hopen dat zo'n relatiesysteem niet nodig is, maar je ziet natuurlijk wel de tendens een beetje van, uh, van de organisatoren van, uh, van het hele feestje, is dat ze steeds meer naar die Arabische landen gaan waar heel veel geld zit, naar Azië gaan waar heel veel geld zit. Natuurlijk ook Amerika willen ze steeds meer campus krijgen. Dus uh, ja, het, uh, op een gegeven moment is de spoeling natuurlijk heel erg dun. Hè? Uh, ben wel eerlijk, een echt autoland uh, echt serieus, uitland met heel veel autofabrikanten als Duitsland hebben niet eens een eigen campri. En uh, nou, wat hebben wij als Autoland? Dus auto, uh, Manufacturer DAF of zo? Bestaat er nog? Ja, de vrachtwagens. Maar verder is er ook helemaal niks meer. Nee, helemaal niks. Uh, nee. En Donkervoort, ja, Donkervoort natuurlijk wel. Maar verder hebben we niet zoveel meer over mee in Nederland. Dus uh, je, je moet gewoon trots zijn dat dat feestje er is. En, uh, was het natuurlijk vroeger Spijker? Hè? Dat, uh... Ja, Spijker was natuurlijk wel heel geweldig. Maar ja. dat, is wel, dat is wel een, een, een fabrikant geweest waar heel veel gebeurt in ze. Nou, zeker. <laughs> maar ja, een eigen race team. dat heeft ook niet elke uh, automerk uh, toch? Een raceteam. Natuurlijk ook het hele verhaal. Dus uh, ja. ja, nee, maar als je echt gaat kijken naar het hele verhaal, uh, dan is het wel, weet uh, je, we moeten zo trots zijn dat die Camperie in Nederland er is. Uh, en dan moeten, we, dan moeten we gewoon ook eeuwig en eeuwig moeten we daar dankbaar voor zijn dat dat allemaal gekomen is. Ja, en zolang Max uh, gewoon lekker blijft winnen en blijft dingen blijven doen, dan komen die tribunes ook wel vol. Rijdt Max volgend jaar, heel simpel jongens, rijdt Max, de kaarten voor volgend jaar zijn wel verkocht, maar rijdt Max, omdat Red Bull die doet volgend jaar rond de tiende plek, daar heb ik nieuws voor. Dan gaan die kaartjes verkopen ook niet zo hard meer. Nee, nee, nee, dus dan nee we, klopt. Daar moeten we heel realistisch in zijn. Dus, uh... Ja, de fans van tegenwoordig zijn andere fans dan die van uh, vroeger. Ja, maar die waren niet meer op. Kijk, de fans van vroeger waren niet echt op één cou coureur geërgerd. Dat is een beetje wel in de schumacher gekomen. Maar die waren veel breder bezig uiteindelijk met, uh, met, met, met, met fans zijn van het hele spelletje. Tegenwoordig hebben we in Nederland wel, als ik wel een beetje Zandvoort kijk. Kijk, je hebt natuurlijk echte autosportfans, hè? Die vinden de Formule 1 mooi en die zijn voor elk, elke coureur. Maar een feestje in Zandvoort is wel heel erg op Max gericht, hoor. Zo moet dat, dat, dat, dat, dat, je natuurlijk wel zien. Is max niet meer bij dan is de feestje ook gewoon op klap ja en je gaat dan ook krijgen daar hebben we het al eerder over gehad dat mensen uit andere landen gewoon zandvoort op een gegeven moment gaan meiden die denken van ik ga niet tussen allemaal Max fans zitten. Ja, dat, dat, dat, dat, dat heb je natuurlijk ook. Maar uh, echte autosportfans maakt het niet uit. Er is ooit een hele mooie foto geweest. Dat heeft in het Duitse blad gestaan. En dat was in de tijd van de, de, grote, ja, de grote strijd tussen Schumacher. Uh, gewoon Michael Schumacher en Damon Hill. En toen zat er uh, op Hockheim zat er een, uh, du Duitser, zat, of nee, een Engels man zat met een Engels vlaggetje en een Damon Hill petje. Zat hij in een heel rood vak. Uh, met alleen maar gewoon uh, Ferrari en uh, Michael Schumacher. Ja. En hij heeft het overleefd, hè? Ja, ah, ja, dus, uh, ja toch wel. Dat, dat kan wel, hè? En dat is nog steeds een iconische foto. En er stond alleen maar op. Brave man stond eronder. Ja, oh, ja, en dat, ja geweldig. Ja, dat wel. En dat kan gelukkig wel. We, we, hebben, gelukkig geen nou, nog geen, we hebben nog geen voetbalpubliek. Zullen we allemaal bouwen? Nou, nee, precies. Zeker. Dus, uh, en, uh, ja, we hebben altijd, trouwens... Ik spring van de hak op de tak, hoor. en ja. in de autosport gehad. In de Formule 1. Gaan we nou uh, Valtteri Bottas uh, kwijtraken? Nou, gelukkig wel die clown. Uh, heel simpel. Ik, ik ben al een tijdje niet zo'n heel grote fan meer met zijn snortje en met zijn dingetje met al zijn andere dingen. Dus ik ben er al een tijdje niet zo heel erg een fan meer van. Uh, ik, uh, ik vind gewoon dat je niet presteert. Klaar. Maar, uh, en als je niet presteert, is het Formule 1 gewoon het einde verhaal. En zo zijn er op Tomelijk natuurlijk een paar anderen die dat ook een beetje hebben. Dat je zegt van uh, ja het is nu gewoon klaar, jongens. En uh, even heel eerlijk, er staat een verschrikkelijk mooie lichting uh, voor volgend jaar uh, uh, op de kritten, hè? We hebben pas heel veel nieuwe jonge luiden bij en daar ben ik ontzettend blij mee. Ja, zeker. zeker. En, nou, ja, Bottas was uh, natuurlijk geen Mieke Hakkinen of een uh, Kimi Raikkonen. Dat, uh, dat waren toch nee. wel andere mensen. Nou, alle mensen. Het is geen slechte kleur. Laten we op bij Kavagassa. Maar het lijkt of we wel bij een paar van die coureurs op het oom die gewoon vlamder eruit is. Maar, uh, ik weet niet of jij de ogen hebt gezien na de Grand Prix van Brazilië van Alonso. Ja. Ja, kansloos. Ja, klopt. Helemaal kansloos. Klopt. Gewoon klaar. En, uh, en normaal zag je dat Alonso al hard in een slechte wedstrijd gereden. Zag je. Gewoon de vlam in zijn ogen, maar de volgende wedstrijd gaan we die weer vol, vol voor. Hij nou, kijkt nu uit zijn ogen dat hij dan helemaal dacht, jij wil helemaal de bed en je wil helemaal nooit meer wakker worden. Ik weet het niet. Maar nee, maar uh, die draait een beetje nu op het uh, verleden, hè, dat hij een legend ja. uh, was. En voor de rest uh, is, zit hij niet meer bij de toekomst. Nee, maar, bij de, bij het nu, bij het heden. Ja. Ja, maar de drive is er niet. Maar vergis je niet... Alonso zit ik nog steeds van... Als ik van alle coureurs in, in, in de geschiedenis van de autosport kijk... Staat hij bij mij nog steeds in de top 5. Klaar. Een heel groot rijder. Een heel groot coureur, Hele mooie dingen laten zien. Maar op een gegeven moment is denk ik een beetje de... de, de laat het zo zeggen... Hij heeft niet, wat Lewis Hamilton heeft... Nog steeds uh, vuur en voor. Die wordt alleen maar nou niet meer door zijn team meegewerkt. Die, die hebben ge, Jij gaat de laatste rijmen niet meer horen. Dat is klaar. En uh, Alonso... Ja, Jongens, dat Esther Martin, dat is geen slecht team. Dat moet gewoon veel meer presteren. We hebben natuurlijk ook een oederwapper als een strol bij rijden. Dat is gewoon klaar. Dat is een einde verhaal. Die moet ook gewoon vertrekken. Hé, maar ze waren eerst wel lekker bezig. Wat is daar bij het team gebeurd dat het in één keer zo weer naar achter is gegaan? Ik heb geen idee wat daar misgegaan is. En dat, dat weten ze denk ik zelf heel erg goed. Maar op een of andere manier, die auto doet het niet, maar het hele team doet het niet. Kijk, daar nou zijn we net pitstop van die jongens, jongen. En gaan lekker thee drinken, maar het ziet er gewoon allemaal niet uit. Dus uh, op een of andere manier moet daar gewoon even een, uh, flink de bezem doorheen. En een paar mensen op de goede plek komen te staan. Ja, dan is Aston Martin wel voor mij een van de topteams. Die moet toch wel McLaren kunnen evenaren. Is, en, uh, het is ook een topteam. Het is echt het is een, een heel mooi team. En, een heel mooi team dus uh, wat daar misgaat maar ja, als je rijders uh, de vlam niet meer hebben en de andere rijder heeft geen hersens in zijn kop ja dan is het toch wel heel erg moeilijk om daar vooraan mee te gaan rijden hoor ja, dat je ja. op een gegeven moment klaar ja. maar ja uh, daarom die jeugd jongens we krijgen toch mooie rijders hè ik, ik, ik, weet je, wij, wij noemen het Colla Pinto, nou ik had hier gisteren wat Argentijn in de winkel en die, dan is het anders dan is het Colla Pinto, weet je, zo komt het eruit. Oh, dat klinkt er meteen ja, nog spectaculairder. Ja, dat is helemaal spectaculair, Colla Pinto, ja, ja, nou, dat, is ja, okay, ja. dat is anders. Uh, nee, gewoon, uh, dat zijn gewoon de rijders die er nu gekomen, Beerman is goed, Lawson is goed. Uh, Jack Doelen begrijp ik niet helemaal niet, uh, waar, waarvoor hij gecontacteerd is, dan zeg ik van nou, ja... Maar die Bortoletto, jongens, hou die ook in de gaten. Die is ook razendsnel. Dus ja, er komen wel heel leuke dingen aan, hoor. Antonelli, eh, verwacht, eerlijk, iedereen loopt met Antonelli weg. Ik verwacht er niet zoveel van. Eh, ik denk dat hij te veel gehyped wordt. Maar Borto, de Bortoletto, nou, dat is ook een jongetje die gooit wel in de groep. Cole Pinto, eh, Beerman, eh, Lawson. Die durven, die willen en die zijn gretig. En dat is heel belangrijk. Ze zijn enorm gretig om te leren. Enorm gretig om heel erg snel een auto te gaan rijden. Ja, we hebben wel Mooie namen tegenwoordig voor uh, de Nederlanders: Cola Pinto en uh, Botoletto. Bo boterletto. Klinkt als? <laughs> het is net alsof je bij je klagen bent. Ja, daar lijkt het wel een beetje op. Maar ja, het zijn wel geweldige coureurs. Want uh, ja, Cola Pinto, daar staan ze ook voor in de, in de rij, hè, de teams. <laughs> ja, nu even niet naar Brazilië. Hij schrijft toch serieus een Williams af daar. Ja, oké, okay, maar toch, toch nog. Uh, lees ik die berichten nu. Nee, ja, die jongen is goed. Aan andere kant uh, heb ik ook wel een hoop dingen met vraagtekens, als je ziet hoe makkelijk die jeugd, uh, die Formule 1 inkomt komt en eigenlijk gelijk snel met die auto's is, kan je nog steeds afvragen hoe moeilijk is een Formule 1 auto om te rijden. Precies. Ik vraag me af, af. Uh, door dat, dat blijf ik altijd maar zeggen, want het, vroeger was die overstap ook van Formule 2 naar Formule, uh, Formule 1 was best wel groot en daarom reed je bijvoorbeeld Formule 1-curus, die terugstapte naar de Formule 2 daar ook gelijk heel erg hard in. Uh, dat is een heel andere tijd geweest. Uh, maar ik ik vind dat ze wel heel snel naar nou, een rondje of vier, vijf zitten op de tijden die ze willen hebben. En denken denk, nou, volgens mij... Uh... Ja, ik, ik pas er niet in, dus ik, ik kan niet zeggen dat ik zeg, ik kan dat ook wel. Maar uh, zo simpel, het lijkt me een beetje te makkelijk. En ik zeg altijd wel, snelheid, ze gaan natuurlijk een stuk harder... maar snelheid wen je altijd aan. Wen je altijd aan. dus uh, Maar ja, met al die jongens... En we, gaan, we gaan weer een beetje het lekkere beukwerk krijgen... wieltje tegen wieltje, uh, zijpotje tegen zijpotje. Uh, laat, uh, uh, uh, laat die regels even allemaal overboord, laten we weer lekker racen met z'n allen. Ja, zeker. En dat gaat ook uh, Richard Verschoor doen, hè? Ja, waar gaat hij, wat gaat hij nou doen eigenlijk? Ja, nou, hij gaat uh, de Formule 2 in bij MP Motorsports, ja, weer terug. Ja, dat is een vijfde jaar. Ja. ja Dan ben je ondertussen open in de Formule 2, hoor. Het is gewoon klaar. Ja, nee, hij, vijfde hij vijfde stapt jaar. er heel uh, echt uh, van. Hij gaat ervoor ja, hij nou ja, heeft een motorsport heel goed team. Maar even heel eerlijk. Uh, als je, je, je kan natuurlijk heel lang in de Formule 1 zitten. Je kan ook de rest van het leven in de Formule 2 blijven. Of GP2 blijven. Ja, vond ik vond daar trouwens uh, Dennis Hogger. Want die gaat uh, naar uh, Amerika. Naar de VS. Nou ja, dat, dat is de volgende stap dan. Dan kom je dan in de Indycar terecht. En uh, dan mag je daar gaan proberen. Wat ik altijd heel erg knap vind. Als je daar heel goed doet. Want die OVO's. Ik vind dat doodengd. <laughs> daar ophouden. Is ook zo. Ja, is ook zo. Heel, heel andere manier van uh, racen. Een heel andere manier van racen. En uh, je hebt ook gezien. Uh, toch wel. Ik vond hem niet slecht. Kroosjean. Die gaat erheen. Het is niet zo makkelijk. Als we allemaal denken daar. Uh, want OVO racing is toch iets heel erg anders. Als uh, uh, zeg maar. In de straten van Banako rijden. Wat daar mogen ophouden. Echt uh, wel. En uh, uh, dat is ook weer een hele nieuwe discipline. Hè? En als je daar niet mee zit. dan is. Dan, dan, kijk. Er zijn zo die gingen erheen eh, Nigel Mansell uit de Formule 1, Fittipaldi uit de Formule 1... die waren daar gelijk snel. Maar dat zijn daar toch weer uitzonderlijke talenten... zullen we daar maar op zeggen. Uh, uh, je, je ziet het, hoe moeilijk het uiteindelijk ook... toch wel een beetje voor 4 is... om uh, daar in een team te komen... dat hij daar toch voor rijdt, uh, en daar de wedstrijden heel makkelijk wint. Het is allemaal niet zo heel erg makkelijk. Ook in die car, het is... minder uh, techniek minder dan de Formule 1... en het gaat ook minder snel. Maar daar gewoon voor rijden is, is ook niet heel erg makkelijk. En, nee, en hij... En is de indicator staat nog steeds zo populair daar in Amerika, of gaan ze nu ook een beetje voor de Formule 1? Nou, ik moet zeggen, als je zag hoeveel heel, heel, heel veel publiek er bij de 1 zit, en dat gaan we daar in Las Vegas ook weer zien, ik denk dat de 1 een redelijk uh, populair aan het worden is. Alleen, wat je met de Amerikanen wel merkt, die hebben geen, die hebben dan nooit van een kope pinto laten staan van de Max Verstappen gehoord, hoor. Nee. <laughs> Klaar. Ja. Dat is natuurlijk toch een heel ander gebeuren. Maar ja, wat hebben ze dit jaar hebben ze nu? kopers, vier kopers ja, ja, Volgens mij minimaal drie jaar. In, ja, in ieder geval. Drie, ja. ja, drie dit jaar. Nou, dat wilden ze geloof ik naar vijf, zes uitbreiden in Amerika. Ja, dat wordt het wel weer de wereldkampioenschap Amerika. Zullen we daar ophouden? op houden? Ja. Dus ja, ik, ik, ik ben daar niet zo voorstander van. Een WK is bij mij nog steeds de hele wereld over. En dat betekent ook gewoon weer Argentinië, dat betekent ook gewoon weer in Duitsland, dat betekent ook gewoon weer in andere landen gewoon weer rijden, wat er toch niet gebeurt. Nee, en dan, dan krijgen we weer dat uh, nep water langs uh, de baan en zo. Dus ja, zitten we ook niet nee, op te nee, wachten. Dan krijgen we weer van dat blauw geschilderde haventjes met uh, halve bootjes. Met halve bootjes erin ja, uh, die geen boten zijn. Ik ben een beetje klaar mee. Ja, ik ook. <laughs> ben ik doe een beetje doe mee. mee. Hé, hey, Rendel, ja. ik uh, moet hem uh, afkappen, Want ja. uh, ik krijg uh, van uh, Dolly Tempirik, uh, de sidekick, uh, meteen uh, ja. boze blikken dat niet ik echt uh, uh, niet zo lang uh, moet ouwehoeren. Ja, het was weer gezellig, toch? Nou, dan <laughs> word ik even in een kwaad licht ja. Ja. Ja. Ja. Ja, nou ja, ja, maar ze heeft gelijk. Heb ik Tot We zijn alweer een kwartier aan het bammelen, hè, ongeveer. Uh, veel te lang, veel te lang, mag niet. Dat dacht <laughs> ja. ik. Nou, ik wens je een hele fijne we Volgende week gaan we elkaar weer spreken. Absoluut gezellig. Oké, okay, ja. tot dan, okay. uh, Rendel. Dag, Rendel. Fijne, fijne avond. Dag, Dat was uh, Rendel van Auto Pers en Beverwijk. Wekelijks met de op de Report, zo rond kwart over vier. Nou ja, zo duidelijk gaan we eens even kijken wat we voor dier van de week hebben. We hebben het al wat verklapt hè. Maar je gaat er alles over horen van Dolly. Tempierik. Lekker blijft luisteren. Zat wordt op zaterdag. Deze uh, bent ook uit de jaren 90 volgens mij, begin jaren 90, "Exposé" en uh, Let Me Be The One hoorde je. En uh, ja, die waren met name bekend van de single "When I Looked At Him. En uh, die hebben ook nog eens een uh, jingle ingesproken, volgens mij, voor uh, ZTV. Maar die kan ik nooit meer vinden. Ah, dat is nou Ja, jammer. dat is Niet jammer. op je sticky? Nee, niet op mijn sticky, nergens ah. niet. Dus, uh, nou, die helaas, vond je nog wel eens een keertje uh, tegen. Helaas, toen. geen jingle. Yeah. Wat we wel hebben is een uh, beest van weg. Ja, nou ja, dier, zeg maar dier. Uh, uh, we gaan het hebben over Fleur. En Fleur is een labrador-dame, dus een hond. Ze is ruim drie jaar uit, uh, oud en samen met haar zusjes... terechtgekomen bij het, uh, bij het dierenasiel. Uh, ja, je, haar wereldje was erg klein en ze moet ook eigenlijk nog heel veel leren. Het is een lieve, zachtaardig meisje, maar... Uh, ze vindt alles een beetje spannend. Ze heeft wel vertrouwen in de mensen. Als je even gaat zitten, dan komt ze al tegen je aan zitten. Ze zoekt snel contact. Uh, kinderen is ze niet gewend. En waarschijnlijk uh, is zijn kinderen ook de druk voor er om echt mee samen te wonen. Kijk, als ze op visite komen en je weet het goed te begeleiden... dan moet het wel prima kunnen. Uh, ze was altijd samen met andere honden, dus de hondentaal snapt ze heel erg goed. Maar uh, alle dingen daaromheen die straks gaan komen als ze er ergens is, dus het lopen aan de lijn moet ze nog leren. Dat vindt ze een beetje spannend. En ja, dat, dan zie je dus dat, dat ze dat zal moeten leren. Want als er te veel om erheen gebeurt, dan stopt ze gewoon met lopen. Of ze wil weg of ze gaat zitten, weet je wel. Ja, of wij ja. moeten de hondentaal leren, maar dat is weer een beetje lastig, denk ik. Ja, met een riem wel, ja, ja. <lacht> Nou, het, het zou mooi zijn als ze geplaatst kan worden bij een uh, andere stabiele hond. Want daar zou ze dan heel veel steun aan kunnen hebben en daar kan ze veel van leren. Ze is natuurlijk niet gewend aan uh, in een huis wonen. Ze zal daarom ook waarschijnlijk niet helemaal zindelijk zijn. Uh, alleen uh, thuis zijn zal ook rustig aangeleerd en opgebouwd moeten worden. En ze zoekt ook wel een huis met een tuin zodat ze rustig kan wennen aan dat zindelijk worden en dat alleen blijven. En leren hoe de echte wereld werkt. Huisregels en basiscommando's wil ze heel graag leren. Maar dat zal natuurlijk veel tijd en geduld vragen van de nieuwe baas. Dus nou, kun je dat, wil je dat, dan heb je denk ik aan Fleur. Ga maar eens kijken op de foto. Een hele lieve hond. Ze heeft een heerlijk kopie. Dus ga even naar de website Dierentehuis Kennemerland. En uh, je kunt anders uh, fysiek vinden aan de Keesomstraat 5 in Zandvoort. Fleur. Ja, echt een leuk, uh, leuk beest. Ja, Mooie, absoluut. mooie foto van uh, Fleur. Ook te zien op uh, ikzoekbaas.nl van de dierenbescherming. Ja. Mm -hmm. Ook daar uh, staat ze op als uh, dier van de week. Of als uh, dier, in ieder geval. Ja. Op de locatie Keesomstraat nummer 5 in uh, Zandvoort, Nieuw-Noord. Dankjewel, Dolly. en uh, hey, ja, dan. Ik heb nog even. Ik was bijna vergeten te draaien, maar uh, ja, ken je deze nog? Van Herb Albert samen met uh, Janet Jackson. Je weet wel, zusje ja. van. Ja, van Michael. Van ja, Michael. Ja. Die heeft ook heel veel mooie muziek gemaakt, so, natuurlijk. Echt? When I Think of You en uh, andere grote hits. En deze had ze dan uh, met uh, Herb Albert uh, gedaan. En, uh, ja, ook als het een beetje donkerder begint te worden... dan doen deze platen op de radio het heel lekker. Hier is de single Diamonds. Ja, dat was Hup uh, Elbert en uh, Diamonds. We gaan weer naar Duitsersveld. Want we krijgen net van uh, Piet uh, berichten. Uh, ja, Piet, heb ik uh, aan, de, aan de lijn als het goed is. Piet, wat, uh, wat is daar in vredesnaam aan de hand allemaal? Ja, er is uh, van alles aan de hand. Hier, we staan uh, met 3-0 achter in, de oh. 87e minuut. En uh, ja, dit is eigenlijk, uh, de, de, de tegenpartij doet wat wij niet doen. En dat is uh, een kans afmaken als je hem krijgt. En nu is nog een aanval weer en nu ja, het is zelfs nu vier, nee, nee, ja, nee, nee, nee, nee blijft 3-0 met vier keer een kans op 4-0, maar hij schiet hem naast. En dus het is echt gewoon echt een dramatische wedstrijd, we zijn ook wel in de aanval geweest, we hebben drie keer gewisseld, vier keer gewisseld en ook wel wat kantjes gehad, maar elke keer net even te laten of net even een balletje wat voetje af, ja, het is ja, een, beetje, een beetje, misschien wel onkunde, maar... De, de, de tegenpartij maakt het af meteen. En die schiet er mooi erin en, uh, Nou, 0-3. Nog twee ja. minuten. En uh, we, gaan, uh, we gaan het wat anders doen, uh, Rob. Ja, dat denk ik ook. Uh, ja, dit, en, maar, uh, dit week gaat ook gaat, gaat niet, uh, ja, ja, niet meer worden, Piet. En Piet, is het naar nou, dat eerste doelpunt uh, van uh, MedeBlik... Is het toen uh, een beetje in elkaar gestort of zo, het uh, nee, spel? Nee, normaal niet. Dus we, we waren er stond 1-0 achter. En we waren eigenlijk volop in de aanval om die 1-1 in de lucht. En elke keer net niet, net niet. En net de keeper ertussen En... Uh, ja, als hij valt, dan valt hij in, dan gaan we de goede kant op. De hele, het hele bordes is ook, uh, die, die hebben het allemaal gezien, en die, die hebben het gezien gehouden. Die ja. zijn allemaal aan de bar, aan de bar binnen. Dus. Nou ja, ja, ja. als het maar bar gezellig is, hè? Nou, het wordt bar gezellig daar, ja. ja, ja oké. Okay. Ja. Dan, dan is het goed, ik Heel veel plezier. Dankjewel, Piet. En ja, okay. jammer uh, inderdaad uh, van, uh, van dit, zeg. Wat ja, hadden we niet verwacht tegen MedeBlik. Hey. En we gaan ook heel erg naar de onderste plaats toe als we niet oppassen zo dus Dat gaat wel heel rap, ja. We moeten wel uh, goed op gaan letten. Maar goed, het is niet anders, erop. Oké, okay, we volgende week beter, doen. Piet. Volgende week beter, bedankt. Zeker. Jij ook bedankt. Hoi, hoi. hoi, hoi. Dag, Piet.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 Het is eigenlijk een beetje à la bay white, hè? dit soort uh, muziek. Uh. Robbie Robertson hoor je en Somewhere Down the Crazy River. Daar gebeurt het allemaal, Dolly Tempierik. Maar bij de crazy Somewhere river. down the crazy river, ja. Ja, ja, nou, ja, daar zit jij vaak zeker. Ja, heel vaak. Ja. <laughs> ja. Nou ja, Hoe weet jij dat uh, trouwens? Dat zeg je net zelf. Ja. Oh, oh dat zeg ik zelf, ja. <laughs> ik denk heb ik dat wel eens op Facebook geplaatst dan? Nee, nee, dus. <laughs> nee dat gaat ons allemaal niks aan. Nee, nee? Zo je verspreekt je gewoon nu. Wat ons wel aangaat ja, is uh, een ja, ja. mooi bericht over een nieuw Unicum. Klopt. En klopt. daar zijn we nog steeds uh, trots op natuurlijk, uh, Unicum aan de Sanfordse Laan. Ja, zeker. En uh, Eddie Zoe die, uh, gaat voor het programma 5 Days Inside... Dat, ik denk dat is al geweest natuurlijk, is hij in de zorginstelling Nieuw Unicum geweest. En um, MS-patiënten zoals u weet die thuis niet adequaat verzorgd kunnen worden... die volgen daar een intensief zorgtraject. En Eddie Zoe ontdekte al snel dat het de bewoners niet ontbreekt aan vechtlust... En onderhand doen hun behandelaars er alles aan... om hun verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. En zo is er genoeg ruimte voor activiteiten als sport te schilderen. Filmavond, er wordt heel veel georganiseerd daar. En uh, voor het programma Five Days Inside heeft hij dus een documentaire gemaakt. En uh, de aflevering van het Nieuw Unicum is te zien op woensdag 13 november... om half negen s'avonds op RTL 5. Dus, dus woensdag kijken. aanstaande is dat, hè? Ja, aanstaande woensdag. Half negen, RTL 5, 5 yep. Days Inside. En dan draait hij vijf dagen mee op de locatie Nieuw Unicum... hier in Zandvoorts. En uh, ja, dat is wel altijd mooi gemaakt, hoor, dat programma trouwens. Ja, ze lopen echt mee met de, de mensen en dergelijke, mm -hmm. dus ik maak je echt kennis met de, de mensen die daar in uh, nieuw Unicum zit. En uh, ja, mochten de mensen dat misschien eng vinden... of uh, ja, sommige mensen vinden het eng, hè, weet je wel... een revalidatiecentrum of andere uh, dingen. Ik kan me daar wel andere, iets andere dingen. Dus Maar dan is... zou je gewoon die docu moeten kijken eigenlijk. 5. Het, het schijnt een fantastische aflevering te zijn. Mira Schijnenmakers die heeft hem al gezien. En die zei het is een fantastische aflevering. Dus... Dat denk ik ook. Ja, goed dus gedaan. Dus aankomende woensdag en aankomende maandag uh, snoepjes uitdelen... Oh ja, ja, ja. Sint-Sint-Maarten. Sint-Maarten, maandag... Uh, Maandagavond, ja. oh, niet jongens, vergeten. Kom alsjeblieft langs, want ik heb zoveel snoep gekocht. Oh, en hoor ik ga je allemaal... dat? Ja. Moet en... je wel je adres doorgeven, anders... Uh, ja, dat het, weten ze uh, wel. Ja, hè? Nee, dan krijg Capierik, weer de hè. De kinderen die weten waar ik woon, zijn hartstikke welkom. Ik heb allemaal bakjes ga ik maken oh. met lekkers erin... En, en een ballonnetje, weet ik veel allemaal. Wat ik ik allemaal heb altijd weet... zo weinig in huis, maar dan kan ik ze naar jou toe sturen, dus... Ja, zeker doen. Oh, nee. ja, ik vind het enig als die kinderen komen. Vind ik zo leuk. Nou, mooi. Ja. Dus dat dus is de aankomende maandag niet vergeten. Snoepjes in huis halen. Ja. En uh, woensdag dus uh, vijf Days inside van uh, Nieuw Unicum. Volgende week zaterdag dus zijn we er weer met uh, Zandvoort op zaterdag. Dan nog een uh, ja, reguliere uitzending. Maar dan uh, is het uh, die week erop, de 23ste. Dan doe ik hem uh, samen. Ja, mag ik alvast een klein beetje verklappen. We gaan nog verder promotie maken. Maar dan uh, doe ik hem samen met uh, Benna Veugen. En dan gaan we drie uur lang met de 75-jarige Michelle Blekenmolen hier in de studio zitten. Wat en dan gaan we het hebben over racerij. Leuk. En uh, ja, er komen ook allerlei mensen tegen die uit het heden en het verleden van de racerij uh, mee samengewerkt heeft en dergelijke. Mm -hmm. Wordt een hele mooie, heel mooi programma op 23 november. Zet het vast in de in agenda. In de agenda, ja, dat mag je dus, niet missen. Nee, dat mag je zeker niet missen. Nee. Dus dan met uh, Blenkemolen, maar uh, volgende week nog gewoon Zandvoort. Op uh, zaterdag daarvoor nog eventjes babbelen met z'n allen. En dan uh, gaan we radio maken. Zo is dat. Zo is Dankjewel, Zo Dolly. Is dat. Geen dank. Heel okay. graag gedaan. En we gaan nog maar even naar Trump toe, hè? Ja. ja. Nog een <laughs> keer naar Amerika. Toch, toch. Ja, ja. ja, ja. Aan ja, het begin ja. en aan het eind. Daar heb ik over nagedacht, hoor. <laughs> Eerst uh, This is Net America. En nou voor Amerika. Tot volgende week. Eerst yep, Tot volgende maand ma ma voor mij. Parasites hey, yeah. Now I gotta tell you that I've been down, I'm so low that I've hit the ground oh,